De rhododendron bij mij op het balkon heeft in ieder geval al twee knoppen. Wat heeft hij in geen jaren gehad? Dat bloeit toch met kerstmis? Oh nee, want jij bedoelt dus een azalia. Is dat wat anders? Natuurlijk is dat wat anders. Je weet toch wel het verschil tussen een rhododendron en een azalia? Wat is er toch alweer? Kijk maar in de tuin. Bestaan? staan ze. Ik heb het niet zo op dendrons. Waarom is dat nou weer? Mijn vrienden, die stijve oude dametjes planten. Zo ordelijk op een rijtje. Zie je ze? Ja, ik weet het weer. Je kunt beter aardbeien planten op je balkon. Daar ik heb je tenminste nog wat aan ook. Heb je ook gezien dat die vlier bloeit? Mm, je ruikt het hier. Vind je dat nou een lekkere lucht? Heerlijk.